In het Franse bedevaartsoord Loerdes zijn extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Vandaag is de vering van Maria ten hemelopneming en er worden 20.000 gelovigen verwacht. Onder de bezoekers zijn 500 undercoveragenten, 300 meer dan normaal. Aanleiding voor de veiligheidsmaatregelen in Loerdes zijn de bloedige terreuraanslagen in Frankrijk van de laatste tijd. Een deel van de Nederlandse militairen heeft over een paar jaar geen eigen helm meer... Vanaf 2019 krijgen de militairen nieuwe gevechtskleding en volgens de militaire vakbond VBM is er een tekort van ruim 18.000 helmen. Defensie ontkent het tekort. Militairen met een bureaufunctie zouden geen helm nodig hebben. De VBM gelooft dat niet en zegt dat het komt door geldgebrek bij Defensie. Volgens de vakbond kan elke militair elk moment worden ingezet en moeten ze daarom allemaal een eigen helm hebben. Nog nooit eerder deze eeuw keken er s'nachts rond half vier zoveel Nederlanders televisie als afgelopen zaterdag op zondagnacht. Aanleiding was de 100 meter race van Daphne Schippers op de Olympische Spelen die zo'n 780.000 televisiekijkers hebben gezien. 40 minuten eerder keken 725.000 mensen naar de zwemfinale 50 meter vrije slag met Ranomi Kromowidjojo. Het weer vrij zonnig, maar ook wolkenvelden. En in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen veel zon en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort, goedemiddag en wil je live meekijken? Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl Hier is Willy William en Igo. Miroor, dis-moi qui est le plus beau Qui t'a revenu au megalo Viens donc chatouiller mon ego Allez, allez, allez Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne peut m'en dissuader in het centrum van Zandvoort. Ja, over wat zei het al, oh, het is begonnen... en we gaan ons alvast een klein beetje voorbereiden met Johnny. Hier is de vrolijke koster. Ik ben reeds jarenlang de koster... voor heel mijn werk, met veel plezier...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 Sta voor me schokken voor zijn. Lang leven het bier in de kwaren. Het heerlijke nat gat schiet aan. De vrouwen, de wijn en de sigaren. In ons vriendelijk mooie Amsterdam. Ben ik in Chili of in Eider? In elke café. Op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen koster. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik danst daar mijn fokstrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje. Hij is een mens.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 want om altijd als kostel de leven moet je staan volgens je keuze. Alle evenen weer in de kwalen en eerlijk in de dag De vrouwen, de pijn en de zieken.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 Inmiddels bijna kwart over vier, dat betekent weer het Formule 1 nieuws. Inderdaad, ondanks dat het uh, op dit moment uh, zomerstop is... Max uh, geniet van uh, lekker zwembadje, zonnetje en noem maar op. Maar er is nog wel heel wat te beleven, toch? Nou, dat valt mee hoor. Oh. Ik, bedoel, ik heb uh, echt maar één bericht uit, uh, uit het uh, Formule 1 uh, circuit. Want ja, zoals je zei, ook al zei, ze zijn allemaal lekker op vakantie... en uh, ze zijn dus uh, niet voor commentaar uh, beschikbaar. Maar er is wel een stoeltjeswissel...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 Het is hem echter niet gelukt om bij zijn sponsor de ongeveer 15 miljoen euro ja, ja, los te krijgen. Voor een half seizoenetje is dat, hè? Oh, Die nodig was om het seizoen te kunnen afmaken. Dus Ocon vervangt Harrianto bij Manor. Tot zover. Dat was het he, voor Millenius. Bij CF1 15 miljoen voor een half jaar. mouse lived in a windmill in old Amsterdam. A windmill. The mousin and he wasn't browsing, he sang every morning, how lucky I am, living in the windmill in old Amsterdam.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 Ja, dat was een De Windbell in Old Amsterdam. Jorde Ronnie Hilton. Ja, vanavond dus de Amsterdamse avond. Vanaf 8 uur gaat hij los in het centrum van Zandvoort. Hier is Nicky Jam. Die si Me no subes de la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 Op zaterdag joh, de singer van Metal Laser and Light It Up. Ja, het aftellen tot de Amsterdamse avond is nou echt begonnen, Albert-Jan. Ja, heb je er al een beetje zin in? Jazeker. Jazeker, je bent trouwens al en ja, uur gedaan, hè? Ja, en ja, dat, dan dat is zover. We zijn weer op vakantie hier in dit mooie Spaanse land. Brandt de zon nog aan de hemel, we liggen lang uit op de strand. Ruif om de palmen, hoge bergen. De baan, de blauwe zee, op de terras staan aan de playa. Daar neem ik al mijn vrienden mee. Van elke avond, daar gaan we stappen. Daar is het vee. I'm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 I had zo.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 I'm not Nederland heeft er weer een medaille bij voor de Holland 8. Uh, Albert Young. Wat was dat, een imposante Je race, kemineetje. luisteraars. Bro. Het was uh, echt uh, kantjeboord zilver. Maar het was uh, Engeland, uh, ja, op een gegeven moment... Engeland, uh, de 8 van Engeland, die waren een half bootlengte voor... op zowel Duitsland als uh, Nederland. En Nederland ja, trok op een gegeven moment toch aan... en waardoor ze het, eh, vlak voor de finish toch op een tweede plek lagen... maar nog, nog een eindsprint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 Verzorgd door collega Jop van Es. We meteen over een tweetal plaatsen. Dan, uh, platen, dan hebben we het gedicht van de dag. explain. But you got a way that making me feel. <middels> I can do I can do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 Nou, vanavond Amsterdamse avond vanaf 8 uur. In het centrum van Zalvoort is zo dadelijk de voorbereiding daarvoor. Tussen 5 en 7 bij Fred. Hey. Jawel, hij is er weer. eigen was een week in Parijs om de contributie te verderen. Ome piet de secretaris, zette de voor die tijd. Is een eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand er stond, deed hij man. Won de zong op de Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. En dan spelen de want in mogen ben ik rijk en gelukkig gelijk. Van de hoogte kreeg je te baat. Als de slager niet toevallig net zo lange stal te greep, had die nood geen brood meer gebaat. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. Deen klonk op de Sjambelisee, geef me maar Amsterdam. Dat is mooier dan waar. Hij heeft er helemaal op gekleid hè, vandaag. in Amsterdam, <tog> jawel. Je hoort Jordaan en geef mij maar Amsterdam... Ja, zodra ik na vijf uur entertainment voor jou met Fred. Jawel, hij is weer in de studio. Goedemiddag, Fred. Een hele goede middag. Een hele goede middag. Fijn dat je er weer bij bent. Ja, ik, nu... ik ben er ook weer blij om. Ja, ja, ja, goor, ja, ja goor. zeker. Toen uh, was ik eventjes afwezig. Ja, toen nou, toen zat je lekker zet. in Amsterdam, hè? Ja, nee, toen, hey, toen uh, over was Amsterdam ik uh, Ja, de gay parade, he, de canal parade. Het was de eerste keer dat je het meemaakte. Ja, ging, voor mij he? was het de eerste keer inderdaad en... dat ik het uh meemaakte. Nou, ik zou zeggen, voor herhaling vatbaar.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 Uh, de titel is een beetje meer. Een beetje meer? Een beetje meer. Dus, dus live gast. Dus ik zou zeggen, ja. aan mensen die nu zitten te luisteren, doe ik even de webcam aan, dan kan u live meekijken. Dus uh, twee uur, de warming-up ja. zal ik wel zeggen voor uh, richting voor, vanavond. Ja, uh, inderdaad een beetje de warming-up voor de, ja, de Amsterdamse avond hier in Zandvoort natuurlijk. Oké. Okay. En uh, ja, ik zou zeggen, lekker uh, allemaal lekker naar het centrum van uh, Zandvoort.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 Als je een dood gedoet verlangde, je was niet meer dan dat. Van liefde. Het is weer een mooi middagje en vanmiddag tussen twee en vijf bij Sierveld. Ja, en een bronzen, bronzen plak. Ook nog voor de Holland 8. Dus uh, ja, helemaal goed, uh, albert ja. Dat is mooi meegenomen. En natuurlijk vannacht uh, nog uh, Schippers krijgen we, de finale. Also, de half, er zit nu een de na de finale. En uh, Kromo's, ik hoop echt dat ze een medaille wint. Want ja, dat, dat, heeft, he, dat is ze gegund. Dat heeft ze wel uh, verdiend. Maar goed, de komende twee uur live. Fred met Entertainment For You. Ja, dus je kunt rustig gewoon uw radio aanlaten... in uh, de webcam uh, volgen... en dan uh, gaan wij, uh, hebben wij werkoverleg, hè? Zo is Want er ging weer wat fouten. Wij gaan alvast op oh, oh, naar uh, de Amsterdamse oh. avond. Goed idee. Gaan we doen. Veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Da en, uh, ja, jullie ook natuurlijk. Het oh, ja, gaat zeker lukken. Oog. En morgen <laughs> zijn we er weer, hoor. <tomst> Tot dan. Dag. Doei.